De betoging verliep rustig in tegenstelling tot gisteren. Toen raakten demonstranten slaags met de politie... en lieten zelfgemaakte bommen ontploffen. Een politieman kwam daarbij om het leven... en zeker drie agenten raakten gewond. De legendarische Oekraïense postdoc hoogspringer Seger Bobka is na 21 jaar zijn wereldrecord indoor kwijt. De Fransman Lavillenie sprong vandaag in Donetsk over een hoogte van 6,16 meter. Dat is een centimeter hoger dan Bobka in 1993 deed. Bobka is nog wel in het bezit van het wereldrecord postdoc hoogspringen in de buitenlucht. Dat staat ook al bijna 20 jaar op zijn naam.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 Goedenavond, we zitten bomvol vanavond met veel Olympisch nieuws. We hebben tennis vanuit Ahoy en er wordt gevoetbald, zoals elke zaterdagavond. En er is een echte topper, nummer 2 tegen nummer 4, FC Twente Vitesse. Richard van der Maarden kijkt al meer dan een kwartier. Twee ploegen in de jacht op koploper Ajax. Het staat nog 0-0, 19 minuten ruim op de klok. En FC Twente is de betere ploeg in de eigen grolsvesten volgepakt met uh, ruim 30.000 toeschouwers. Beste kans voor de thuisploeg met uh, Tadic en Castanjos die daarbij een hoofdrol vervulden. Castanjos stuiten op Veldhuizen en van uh, Vitesse hebben we nog heel erg weinig gezien in de beginfase van deze wedstrijd. En om kwart voor acht zijn er RKC, NEC en Roda tegen ADO. En de late wedstrijden kwart voor negen komt het Alkmaar en gaat tussen AZ en FC Utrecht. Natuurlijk blikken we uitgebreid terug op de Olympische dag die Nederland zilver en brons bracht. En Vanaf 10 uur is journalist Nando Boerst gast. En dan kijken we met hem naar wat er gebeurd is vandaag... en wat er gaat gebeuren morgen. En we hebben ook nog live tennis van het ABN AMRO-tennistoernooi. De partij tussen Zeisling en Silic, de tweede halve finale. Het is zaterdagavond, langs de lijn, tot 11 uur. Met sport en muziek, maar muziek komen we voorlopig even niet aan toe. Want we gaan eerst kijken naar schaatsen. Hij kwam 3000ste tekort. Koen Verwij pakte net geen goud op de 1500 meter. Hij moest de overwinning uiteindelijk laten aan de Paul Brodka. Zilver dus voor Verwij, maar wat koop je daar dan voor als je zo dicht bij goud zit? Uh, niks. In ieder geval niet, uh, niet wat ik wou. En. Hij uh, ja, was gewoon niet genoeg. Gaat het weer een beetje? ja. Uh, ik weet niet, misschien dat ik later uh, wat meer tot rust kom, maar uh, ja, ik voel me niet heel erg top, nee. Misschien zou het wel uh, zo moeten zijn als je zilverhaalt op de Olympische Spelen, maar uh, het voelt als dus een uh, heel groot verlies. Wat, wat, neem ons even mee wat er in je hoofd uh, rond nu. Wat moet je, wat moet je zeggen? Ik weet, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen erop. Uh, weet, het voelt gewoon heel erg, uh, heel erg zuur en... Uh, uh, het lijkt wel, uh, het geeft nu een beetje het gevoel uh, alsof het zomer voor niets was. En, alle, en al het, alle, het harde werk en alle stabiele races en dergelijke. Gewoon voor, voor niets waar. Uh, nou ja, je wordt hier gewoon tweede. Dat is natuurlijk niet zo. Want aan het begin van het seizoen zei je, durfde je niet eens te zeggen dat je voor een medaille wilde gaan hier op deze Spelen. Ja, nou ja Als je zo'n seizoen rijdt en uh, zo'n zomer hebt gehad, dan, uh, dan, uh, dan weet je dat het kan. En dat ik, ik ben de laatste tijd gewoon heel goed. En dat voel ik ook. En de duizend meter hier naartoe was ook gewoon heel goed. Als je ziet er dan drie duizendste van een seconde achter zit, ja, dat is gewoon heel erg zuur. Heb je, de, heb je ja, als je naar je race terugkijkt, heb je daar iets op aan te merken? Ik heb, ik weet niet, misschien de laatste honderd meter dat ik zo aan het priegelast. Maar, ja, het is gebeurd en ik kan niet meer terugdraaien. En uh, als, we, als ik nou echt dacht van... Uh, ja, daar heb ik zoveel laten liggen, dat, dat is het geweest. Maar dat, dat heb ik niet heel erg. Misschien dat over het algemeen allemaal net iets beter kon. Maar... Heb je al contact gehad met mensen, behalve dan de pers? Nee, ik ben gewoon bij mijn coach geweest. En, uh, bij mijn visio die uh, zijn de juiste mannen ervoor op dit moment. Wel fijn is dat, ja. Goed dat je hier zo rustig staat. En gefeliciteerd met Zilver. Ja, ja, dankjewel, dankjewel. Koen Verwij was dat We hem in gesprek met Steven Dalebout. De Canadees Danny Morrison pakte het brons. Mark uit werd vijfde. De andere Nederlanders, Stefan Groothuis en Jan Blokhuizen, eindigden buiten de top tien. We gaan weer voetballen kijken. Het is nog steeds 0-0, Richard. Ja, en we zijn alweer halverwege de eerste helft. De winnaar vanavond vindt uiteraard aansluiting bij koploper Ajax en de verliezer... In de Grolsvesten vanavond in Enschede raakt achterop. Zo simpel is het. En beide ploegen, FC Twente en Vitesse, die zullen er dus alles aan doen... om te winnen vanavond in de Grolsvesten in Enschede. Twente de betere ploeg. 0-0 dus nog de stand. En van Vitesse hebben we nog heel erg weinig gezien in de eerste 23 minuten. Zojuist een afzwaaier van Atsu de Ganees op het middenveld bij Vitesse. En dat was het eerste schot op doel van de ploeg van Peter Bos. Nu is het Piet Veldhuizen, de keeper, met een lange lel naar voren... De bal wordt gekopt door Bieland, Opgevangen door Vijnovits. Die speelt bij Vitesse. En die tikt de bal vervolgens breed naar Kasia. Kasia dan naar de rechterkant. Daar staat Leerdam. Die in de beginfase van deze wedstrijd al tegen een gele kaart opliep. En dat betekent voor de rechtsback van Vitesse een schorsing volgende week. Vitesse speelt de bal nog altijd rond achterin. Vitesse dat hier op 10 maart won met 1-0 van FC Twente. En dat was de laatste keer dat FC Twente op eigen veld hier in Enschede een wedstrijd verloor. Dat is dus al heel lang geleden. 15 wedstrijden op rij. Verloor FC Twente niet in eigen stadion. Tadic nu met een hoge bal richting de kleine Egan. Die gaat er onderdoor. Kasia zit er ook bij. Maar dan valt de bal voor Promes aan de linkerkant van het veld. Promes dreigt. Gaat de bal voor worden gezet. Via Kasia wordt het dan een beetje paniekerig allemaal weggewerkt. Nog altijd FC Twente. De voorzet van Promes. En die bal wordt van onderweg van richting nog veranderd. En dat betekent een hoekschop voor FC Twente. De eerste pas in deze wedstrijd. Twente dat dicht bij een doelpunt was toen er goed gecounterd werd via Tadic en Castanjos, maar Veldhuizen redde knap. En vervolgens een minuut later was het opnieuw via Tadic Egan, die ook dichtbij een treffer was voor FC Twente. De corner dreigt kort genomen te gaan worden, maar dan loopt daar een speler van FC Twente toch weer weg. Gaan de koppers natuurlijk ook mee naar voren, waaronder Bjerland. De corner wordt inmiddels getrapt en via Vijnhoefiets die ook onder de bal doorgaat, blijft de aanval voor Twente in leven. Weggeschopt door Van Aanholt richting de spelers voorin bij Vitesse. Wat kan? De kleine Atsu. Atsu kruipt naar binnen in duel met Koppers. Nog altijd de Ganees op het middenveld bij Vitesse. Speelt de bal terug naar Van Arnold. Pieter Vink staat er bovenop en heeft dan een overtreding geconstateerd van... En dus krijgen we voor Vitesse een vrije trap aan de linkerkant van het veld. En daar staat Piazon. Nog altijd de topscorer bij Vitesse met 11 doelpunten. Maar het is al heel erg lang geleden dat de Braziliaan doeltrof voor Vitesse. Dan moeten we helemaal terug naar eind december. De laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft tegen Heracles. Hij is uit vorm. Piazon legt nu aan voor de vrije trap. De bal wordt hoog erin gepompt. Natuurlijk ook richting Havenaar. Maar dan weggehaald door FC Twente via het hoofd van Egan. is het nog weer Vitesse terug in balbezit. Kopballetje van Feyenoffiets naar Leerdam. Die moet dan terug vanaf eigen helft naar Piet Veldhuizen. Veldhuizen die ver uit zijn strafzopgebied is gekomen. Paaste de bal dan weer hoog richting Havenaar. Maar slecht van Veldhuizen. En in de handen van Marsman, de doelman van FC Twente. 26 minuten ruim gespeeld in de Grolsvest in Enschede. En het staat nog tussen Twente en Vitesse 0-0. Op de lange baan was er dus zilver voor Koen Verwij, maar bij het shorttrek pakte Sinky Knechts een bronzen medaille. Historisch, want uh, het was de eerste Olympische medaille voor Nederland in het shorttrek sinds die sport in 1992 officieel op het Olympisch programma staat. Knecht reed oplettend en zag zijn concurrenten vallen. Monscours Jeroen Otter over de bronzen plak van Sinky Knecht.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 Nou, ik denk het allerbelangrijkste is: drieënhalf, vier jaar geleden hebben we ons voorgenomen, jongens. Zo'n medaille in short Track ook voor Nederland is mogelijk. En iedereen die hield het eigenlijk. Ja, jongens, uh, short Track, dat, dat, is, dat is een sport niet voor Europeanen. Dat is een sport voor de, de kleine Aziaten. En zeker individueel, hè, zo'n mondiale sport, zoveel deelnemers. Ja, je, nou, je ziet die, die prestatie dichtheid. Het is gewoon gekkerheid. En ik heb ze altijd voorgehouden. Jongens, het, het is onmogelijk totdat we het tegendeel bewijzen. En daar gaan we voor. We gaan zorgen dat ook het Nederlandse shorttrack uh, uh, iets kan betekenen. Europa kan iets betekenen in het shorttrack. En dan zie je zo'n podium 1, 2, 3 Europa. Yeah. Ja, dus ondanks met twee foprussen, doet er niet toe. Dan is het toch ongelooflijk gaaf. En ik denk misschien nog wel belangrijker. Uh, we hebben iets, iets, iets gedaan wat nu misschien nogal meer remmen los gaat gooien. Van ja... Er zijn zaken, zijn mogelijk. Hè? Een koreaan heeft twee armen, twee benen... Een Canadees heeft dat ook. En wij ook. En dan haal je ze van zo'n voetstuk af. En dan blijken het ook gewoon maar ongelooflijk goede short te zijn. Ja. Die ook fouten maken. Die ook te verslaan zijn. Dus eigenlijk moet je het nog meer zien als een Europees succes... dan alleen een Nederlands succes. Ja, dat denk ik wel. En dat geeft ook misschien de Europese medailles... van de afgelopen twee, drie jaar uh, meer waarde. Dat Europa is gewoon on its way back. En dat is, ja, dat, is, dat is klasse om te zien. Het is echt niet alleen maar een Aziatische sport... of een Noord-Amerikaanse sport. Het is nu gewoon een wereldsport. En dat is... Uh, dat is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 En dat zei Jeroen Otter, de bondscoach bij de Shorttrekkers. Zelf won hij ooit goud met de Nederlandse aflossingsploeg op de spelen in 88. Maar toen was Shorttrek nog een demonstratiesport daar in Calgary. We gaan naar uh, Vitesse tegen FC Twente. Of liever gezegd, Twente tegen FC Vitesse. Want het is in Enschede waar Richard zit. 0-0 nog altijd, maar Twente heeft de druk er volop. Is beter dan Vitesse en heeft ook betere positiespel dan de Arnhemse club. Blessure zojuist eventjes bij Tadic, maar hij staat alweer. De Servier die afgelopen week nog in het inhaalduel tegen Groningen doeltrof 1-1 toen. En dat was een tegenvaller voor FC Twente, dat natuurlijk in de buurt van Ajax wil komen. De vrije trap nu van Tadits wordt genomen. In het strafstofbrief blijft de bal hangen, weggepeerd door Leerdam. Vitesse speelt absoluut niet goed, heeft veel moeite met het... Uh... Prima voetbal dat Twente toch bij Vlagen op de grasmet legt hier in de Grolsvesten. En zeker op dit moment een, een goede fase is aanbeland. Zojuist weer een grote kans voor de ploeg van Michel Jans en Alfred Schreuder. Met Promes als afmaker aan de linkerkant. Maar hij strandde op Veldhuizen. Nu weer in het strafschopgebied is Twente aanbeland. Promesse legt de bal terug. Combinatie aan de linkerkant van het veld. Dan gaat de bal even terug naar Gwitieres. De vormgever op het middenveld. De controleur eigenlijk ook. Die wandelt aan het strafschopgebied in. Stuit op Leerdam. De bal valt dan hoog in de buurt van Veldhuizen. Die dwarrelt dan daar de bal. En dan is het toch uiteindelijk Veldhuizen die hem kan grijpen. En vervolgens weer uitrolt naar Leerdam. 30 minuten op de klok, 0-0. En Twente dus in deze fase behoorlijk met pressievoetbal in de buurt van een doelpunt geweest. Maar het staat dus nog altijd 0-0. En Atsu paast de bal nu naar Van Aanhold. Van Aanhold dan weer inleveren. Vitesse is de bal heel erg snel kwijt. En nu is het dan een ingooi aan de linkerkant van het veld. Omdat iets de bal daar eventjes niet onder controle kreeg. Vitesse speelt de bal achterin rond via Kasia. En via Van Aanhold en ook Van der Heijden de spelers dus in de laatste lijn. Geen wijzigingen eigenlijk bij Vitesse de vertrouwde formatie van de afgelopen weken. Of het moet zijn dat Traoré zijn plek weer kwijt is ten opzichte van de wedstrijd vorige week tegen Ado Den Haag toen Vitesse zo teleurstelde en op eigen veld 0-0 gelijk speelde. Veldhuizen moet de bal gaan trappen. Doet dat richting Havenaar. Die is kopsterk maar gaat er onderdoor. En via Rosales lijkt FC Twente dan weer terug in balbezit. Maar Prupper pikt de bal dan goed op. De combinatie nu misschien van Vitesse via Piazon. Maar ook dat meer weer En zo gaat de bal dan over de achterlijn. Hebben we 32 minuten gevoetbald in Enschede. En is Twente dus de betere ploeg. Maar heeft het alleen nog niet toegeslagen uit de kansen die het toch heeft gekregen. Dan kijken we ook nog even wat er over de grenzen is gebeurd in de Bundesliga. Uh, won Eintracht-Braunswijk met 4-2 van HSV. Drie goals van Kumbela. Uh, dat betekent de achtste opeenvolgende een nederlaag van Bert van Marwijk. Braunswijk is de hekkensluiter in de Bundesliga, maar dat kan wel eens niet zo lang meer duren, want uh, Braunswijk komt door deze zegen op één punt van HSV, dat er dus nog maar net boven staat. Bayern München, dat won gewoon. Freiburg, 4-0 werd het. Borussia dortmund eintracht Frankfurt 4-0, Hoffenheim-Stuttgart 4-1. Werder Bremen, Borussia Gladbach 1-1... en nog bezig is om half zeven begonnen. Dus daar zullen ze net aan de rust zijn. Bayer Leverkusen tegen Schalke 0-4 en daar is het 0-1. Bayer München gaat met 59 uit 21 aan kop... gevolgd door Leverkusen 43 uit 20. Dan Borussia Dortmund 42 uit 21 en Schalke 37 uit 20. In Engeland geen competitie, maar de achtste finale van de strijd... om de FA Cup. Sunderland, Southampton werd 1-0, Cardiff City... Wicken Athletic 1-2. Sheffield Wednesday tegen Charlton Athletic is afgelast... wegens hevige regenval. Dat zijn allemaal ploegen die lager spelen in de tweede divisie. Dan uh, Manchester City tegen Chelsea. Daar is uh, die wedstrijd is om kwart over zes begonnen. Dus het is daar zo'n uh, beetje halverwege de tweede helft. En Manchester City staat met 1-0 voor. En dan nog een uitslag uit Spanje. Atletico Madrid tegen Real Valladolid, 3-0. En vanavond staat ook nog op het programma Barcelona tegen Rayo Vallegano. Spot op radio 8 en de west lunch delay. Like walking around this old and empty house, so hold my hand. now walk with you, my dear. De stijl creak, as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even dress myself, it's killing See this way Cause though the truth May be this Ship will carry by our bodies safe to the shore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 Take to show Don't listen to me. May this, ship will carry our, safe to shore. Of Monster zeker, Monster Man met uh, Little de we gaan even naar uh... Twente politie, Vitesse, we 0-0, 37 minuten gevoetbald en zojuist een, een aardig schot van een meter of 30 van Veynovic, uh, de middenvelder van Is uh, echte Vitesse. Nee, het valt me tegen. Het valt me tegen, Zeker van de kant van uh, Vitesse. En voor een topper heb je toch twee goed voetballende ploegen nodig. Nu is het Promes voor Twente. Maar daar is weer Veldhuizen. Maar het ligt in dit geval meer aan Promes. Die had daar veel meer mee moeten doen. Werd uh, goed in stelling gebracht. En eigenlijk oog in oog. Na een goede pas, een goede steekbal van uh, Tadić volgens mij. Is het dan uh, Promes die uh, vrij opduikt voor Veldhuizen. Maar de keeper van Vitesse. Die houdt uh, de Arnhemse club tot nu toe uh, op de been. Twente beter. 37 minuten gevoetbald. Maar... Maar nog altijd 0-0. En dan de Olympische Spelen weer. Het was aangekondigd als een titanenstrijd in het ijshockey. Amerika tegen de thuisland Rusland. Het wel werd uiteindelijk gewonnen door Amerika, de Verenigde Staten dus. Verslaggever Roland van Dam is aangeschoven. Uh, ja, uiteindelijk <laughs> won Amerika, maar uh, niet eens de volle winst, hè? Nee, het was 2-2 uh, na de reguliere speeltijd. Al had eigenlijk Rusland uh, moeten winnen. Want er werd een goal afgekeurd. Omdat de goal nou uh, 2 centimeter verschoven was. Ja, dan volgens de regels uh, geldt het doelpunt er niet. Anders hadden de Russen in de reguliere speeltijd met 3-2 gewonnen. Nu werd het overtime en daarna penalty shots. En pas bij de 16e penalty shot van T.G. Oshie van de Amerikanen viel de, de beslissing. Dus dat is wel zenuwslopend. Het was zenuwslopend. Voor de poolwedstrijd was het wel echt een, ja, echt, echt een geweldige wedstrijd. En je merkt ook wel aan alles. Ook meteen vanaf het begin van de wedstrijd. Allerlei situaties waar spelers dreigend voor elkaar gingen staan. Dat het er wel opging. En een maand geleden is wel grappig. Speelden ze op het WK Junior al tegen elkaar de Amerika en Rusland. Toen won Rusland met 5-3 in de kwartfinales. Was er een empty net goal. Dus dan is het doeltje leeg. De Russen scoren wonnen. En toen ging die Russische speler even heel ja, langs de spelersbank van de Amerikanen... En even flink provoceren. En dat is ook al breed uitgemeten in de Amerikaanse pers. Dus ja, het ging erop. ja Hier stond natuurlijk sportief niet erg veel op het spel. Je zei het al, het was een poolwedstrijd en ja. iedereen gaat zelfs al word je negen in de pool. Ja, er zijn maar pools van vier, <laughs> maar zelfs al eindig je helemaal als laatste en verlies je alles heel dik. Dan blijf je er nog in en heb je nog steeds kans op een kwartfinale plaats. Maar het is natuurlijk zoals je al zei wel een prestigiestrijd. Ja, natuurlijk. Kijk, Rusland wil voor eigen publiek maar één ding. Dat is namelijk die gouden medaille. nou Goed, de Amerikanen hebben gewoon een hele goede ploeg. Uh, hebben vier jaar geleden in Vancouver de finale verloren van Canada en er ook wel graag eens de hoofdprijs pakken. Het zijn twee machten. Al die jongens kennen elkaar natuurlijk van de haven tot gort uit de NHL. De Noord-Amerikaanse profcompetitie. Dus we daar... Spelen vaak met elkaar. Ja, vaak. En, <laughs> en nu dan tegen elkaar. Dus ja, dan kan ik me voorstellen dat de sentimenten ook wel hoog opspelen. Maar de druk voor die Russen is natuurlijk enorm groot. Om gewoon ja, voor eigen publiek dat goud te pakken. Ja. Wat zijn de sterke en de zwakke punten van beide ploegen? Uh, nu, goed, nu kon je heel goed zien. Omdat uh, als we volgens de internationale regels spelen... dan zijn die uh, ijsringen... Oh ja, dat moet je even uitleggen. Uh, het internationale ijshockey, zoals uh, dit toernooi, yeah. wordt op andere, uh, met andere regels gespeeld ja. dan uh, de NHL. Ja, de baan is eigenlijk vijf meter breder. Dat geeft dus eigenlijk de spelers veel meer, een heel ander spel met. Ja, veel veel meer ruimte om, uh, om, te, om te combineren. En dat zie je ook heel goed bij de powerplays. Dan zie je de techniek eigenlijk van die Russen. Die is wel gewel geweldig. Die puck gaat zo makkelijk van speler naar speler. Terwijl bij de Amerikanen komt er toch ook wel heel veel aan om gewoon het beter beuk en ja en, en erin vliegen. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Um, er zijn natuurlijk veel meer ploegen. Uh, dit is we zeiden het al even, een heel gek toernooi. Je hebt drie pools van vier. De eerste gaat meteen door naar de kwartfinales. En de beste nummer twee. Ja. En de andere spelen om nog altijd. Ja, dus 5 uh, met 12. Die gaan nog even een tussenronde ja. spelen. En de vier ja. winnaars daarvan voegen zich bij de kwartfinales. Ja. Dus uh, dat is om te zorgen dat natuurlijk een topper niet voortijdig uit het toernooi ligt. Nou ja, Rusland-Amerika, uh, andere medaillekandidaten. Canada natuurlijk, de titelverdediger mm -hmm. van vier jaar geleden. Met Sid Crosby. Maar ja, die hebben zelfs de B-ploeg van Canada. Zou hier nog voor de medailles gaan. Jongens die er dus niet bij zijn. Ja, dan heb je Zweden. Die hebt natuurlijk ook al in het verleden. Olympische goud gewonnen. Heel veel spelers spelen ook in de NHL. Ze maken nog niet een super indruk. Finland blijft ook een dark horse voor, uh, voor, uh, voor de medaille. En misschien wel een verrassing in het toernooi. En Tsjechië. Dat zijn voor mij toch wel uh, de zes teams waar het vandaan moet komen. Maar ja, in de finale is het denk ik gewoon Rusland-Amerika, Rusland-Canada. Of, of Amerika-Canada. Het gaat voor, in mijn optiek tussen die drie. Zweden geloof je niet in. Die hebben veel geblesseerd. Nou ja, die zijn Zettenberg een captain kwijtgeraakt. En dat is wel een heel gevoelig uh, verlies. Maar je weet het nooit. Rotterdam, hartelijk dank. We gaan naar Richard van der Made. Ja. 41 minuten op de klok in de Groelsvest in Enschede. FC Twente-Vitesse. Nog altijd 0-0. Het waait behoorlijk hier in het stadion in Twente. Maar goed, dat doet het volgens mij overal op dit moment in Nederland. Koud is het allesbehalve. En FC Twente heeft nog altijd het betere van het spel in deze eerste helft. Heeft de kansen gehad op een doelpunt. Maar Piet Veldhuizen staat goed te keepen bij Vitesse... Het was Promes, het was ook Castanjos en ook Tadic die dichtbij een voorsprong, een verdiende voorsprong voor FC Twente waren. En Vitesse heeft daar tot nu toe heel bar weinig tegenover gezet. En je ziet dat bij Twente het beter en beter gaat lopen. Nu de combinatie in het gebied. en het schot uiteindelijk van Evicilio. En weer staat daar Veldhuizen op de goede plek. Dat was een aardige aanval opnieuw van FC Twente. Terwijl er nu een speler van Vitesse op de grond ligt. Ik heb zo... Even in de gauwigheid niet kunnen zien wie dat is. In elk geval niet Kasia en ook niet... Ja, het is wel Kasia. Het is de aanvoerder van uh, Vitesse inderdaad. Die daar na een sliding op Ebicilio geblesseerd uh, is geraakt. En hij ligt daar in de buurt van uh, het doelgebied. Nog altijd op de grond. 42 minuten. Op de klok en de eerste mensen hier in de grolsvesten dalen de tribunes alweer af. Want uh, ja, die denken misschien eventjes wat koffie halen in, in de pauze. Want een doelpunt verwachten ze misschien niet meer in de laatste minuten van deze eerste helft. Terwijl ik ook zie dat er nu al warm gelopen wordt bij Vitesse, Peter Bos. Alles behalve kan ik me zo voorstellen tevreden over het veldspel van zijn ploeg. De klad zit er natuurlijk al weken behoorlijk in bij Vitesse. Want kijk maar eens naar de cijfers. Uit de laatste zeven wedstrijden slechts één overwinning. Dat was een uitwedstrijd tegen Pex Wolle. En ook in dat duel kwam Vitesse toen met de schrik vrij. Scoorde pas in de laatste minuut via een doelpunt van Patrick van Anold. Ik kijk naar Kuram Kasja. Die loopt daar niet helemaal. Oksel fris moet richting de zijlijn. En zal er dan toch ongetwijfeld wel weer ingaan komen bij Vitesse. Het gebeurt allemaal dus in de slotfase van de eerste helft. En nu inderdaad het teken voor de aanvoerder van Vitesse dat hij terug mag in het veld. De Georgier Guram Kasia die zo graag eens de Champions League zou willen halen. Dat is een grote droom bij Vitesse. Maar tot nu toe is Vitesse daar dus nog niet toe in staat gebleken. En ook dit seizoen zal het waarschijnlijk een lastig verhaal worden. Want Vitesse een aantal weken toch koploper geweest in de Eredivisie is inmiddels teruggezakt naar de vierde plaats. Nu een aanval van de Arnhemse club over de rechterkant van het veld. Dat zou iets kunnen opleveren als de paas goed was geweest richting Havenaar. Maar Bieland zit ertussen. Bal wordt opgevangen door Ibarra. Dan de korte combinatie op de helft van Twente. Dat ziet er aardig uit met Prupper, met Van Aanholt, Maar die schiet dan vervolgens bar slecht. Kan Ibarra de bal nog binnenhouden aan de rechterkant van het veld. Een van de spelers die nog wel redelijk in vorm is. Aardige beweging van de Ecuadoriaan. Bal is inmiddels ook alweer weggehaald in de doelmond bij FC Twente. Over de zijlijn beland. En zo mag Vitesse dus gooien. En heeft Vitesse in deze Fase. Even wat druk op de verdediging van FC Twente. Dat woensdag dus verzuimde in dat inhaalduel tegen Groningen in de Euroborg om drie punten mee te nemen. Het bleef teleurstellend 1-1. En Twente was behoorlijk teleurgesteld na dat duel dat het niet verder was ingelopen op Ajax. Nu een aanval gesmoord door goed verdedigend werk van Vitesse. Dan gaat de bal over de zijlijn bij Van Aanholt en mag Twente dus toch nog één keer gooien. In de 45ste minuut van de wedstrijd. De bal in het strafschopgebied bij Ebicilio bij Castaños en dan weggeroeid uiteindelijk door Van der Heijden. Lichte de paniek achterin bij Vitesse en uiteraard kruipt het thuispubliek dan nog één keer in de eerste helft achter FC Twente dat hier in de eigen Vrolsveste dus al 15 wedstrijden op rij ongeslagen is laatste nederlaag tegen Vitesse op 10 maart en toen was het Wilfried Boni wie anders die toesloeg in de tweede helft voor Vitesse. De corner daar is het wachten op. De Koppers van Twente, waaronder natuurlijk Bjelland mee naar voren. Corner wordt nu getrapt, weggehaald door Veinoffiets. Dan de afvallende bal ingeschoten door de kleine Ekan. Onderweg aangeraakt door iemand van FC Twente. En dat betekent dus geen corner voor de ploeg uit Enschede. Maar een doelschop voor Vitesse. En Piet Veldhuizen die heeft de bal inmiddels alweer klaargelegd. De uitblinker toch in de eerste 45 minuten. Redden op schoten van Taditz op Castanjos en op Promes. En houdt Vitesse daardoor op de been. Veinoffiets, combinatie met Kasia achter erin bij Vitesse. Lange bal dan. Cross gespeeld van Feyenovic. Maar heel erg slordig. Gewoon in de handen van Marsman. Havenaar niet in de buurt. Piazon niet in de buurt. Nee, ook Feyenoviets is een van de spelers bij Vitesse... die al een, een tijdje uit vorm is. We zitten inmiddels in de extra tijd van de eerste helft. Twente heeft de bal bij de 0-0 stand. Tadic, combinatiebal, gaat naar voren naar Castanjos. Dan moet Van der Heijden erachteraan. Van der Heijden wint dat duel van Castanjos Was ook dichter bij de bal. Speelt hem vervolgens terug op Veldhuizen. En die weer met een lange roei naar voren. Havenaar kopt. Dan is het Ibarra in combinatie met Piazon. Dit levert misschien nog iets op voor Vitesse... maar scheidsrechter Fink heeft daar een overtreding gezien. En dus mag Twente in de extra tijd van de eerste helft nog een vrije schop gaan nemen. Nee, dat mag niet. Want Pieter Vink zegt het is rust. 0-0 in Enschede. Twente de betere ploeg. Twente de kansen. Vitesse slechts een aantal schoten van afstand. En dus is het nog niet echt een hele leuke boeiende topper hier in de grondsvesten in Enschede. Ever-changing moods van Style Council was dat. We gaan naar Ahoy, het ABN AMRO-tennis-toernooi. Tot ieders vreugde, en zeker tot vreugde van de organisatie... plaatste Igor Sijsling zich gisteravond voor de halve finale. Dus toch nog steeds een Nederlander in strijd, Mark Brasser. En misschien zelfs nog wel kans om de finale te halen. Ja, je zegt het tot ieders uh, ver verrassing, ja, uh, ja, vreugde. Maar ook verrassing inderdaad, verbazing ook wel een beetje. Uh, Igor Seisling inderdaad in de halve finales. Prachtig moment natuurlijk voor uh, de Amsterdammer. Hij gaat spelen zometeen tegen Marien Silic. Ja, ik stelde hem dezelfde vraag, Ronald, gisteravond. Of ik legde het hem in ieder geval voor. Ik zeg, ja, als je van Koolschrijber kunt winnen... En, en, maar vooral de manier, waarop, de manier waarop hij speelt op dit moment. Heel frank en vrij, heel goed, heel aanvallend. Zijn service loopt als een trein. Waarom zou je dan niet kunnen gaan winnen van een speler als Marin Silic. Dat klinkt natuurlijk heel makkelijk. Dat zei ik er ook meteen achteraan. En dat is het natuurlijk ook wel die won avond. wel van Murray natuurlijk. Ja, die won wel van Murray. En die won eerder in het toernooi ook al van Tsonga. Dus Silic kun je zeggen is ook in uitstekende doen. Is ook met een toernooioverwinning op zak naar Rotterdam gekomen. Heeft dus ook heel veel vertrouwen. Speelt ook heel goed. Aan de andere kant, ja, Zeisling nogmaals. Frank en Vrij is toch wel de underdog. Grote vraag is natuurlijk wel een beetje hoe is het met zijn schouder? We hebben hem gisteravond op de persconferentie de conferentie daar nog even naar gevraagd. Na aflopen van die partij tegen Colschrijver. Nou, toen gaf hij eerlijk toe dat hij al eerder in het toernooi last heeft gehad. van, van, van die schouder. Hij denkt een beetje aan, aan overbelasting. Uh, maakte zich ook wel zorgen voor de partij van vandaag. Nou, hij heeft de hele dag heeft hij, uh, niet hoeven spelen. Hij heeft rustig kunnen trainen, warm kunnen slaan. Hij zal ongetwijfeld behandeld zijn vandaag. En hij gaat uh, zometeen beginnen aan. Ja, misschien wel de mooiste partij is een carrière tot nu toe. Want ja, dit is wel een toernooi wat telt natuurlijk. Dit is een van de grotere. Uh, qua publiek. Uh, in ieder geval een van de grootste toernooien ter wereld. Het is een, een 500 toernooi. en Niet een klein 250 toernooi, maar een 500 toernooi. Dat betekent dat de winnaar hier 500 punten krijgt. Nou, daar zitten dan alleen de Masters series toernooien en de Grand Slams nog boven. Dus dit is echt wel een, een, een groot toernooi met heel veel aansprekende spelers. Ja, en als je dan op zaterdagavond nog in het toernooi zit en je staat in de halve finales. Dat is natuurlijk een geweldig moment waar hij ook van moet zien te genieten. En laten we hopen dat die schouder niet opspeelt. En dat hij gewoon frank en vrij kan tennis en dat dit duel beslist gaat worden op wie is de beste en niet uh, wie is het, het meest fit nog. We horen het straks van jou, Mark. Shinky Knecht stond een uur geleden op het podium in Medal Plaza. De shortreker pakte vandaag het brons op de 1500 meter... en werd meteen gehuldigd. En Edwin Cornelissen was er natuurlijk bij. Medals Plaza behoorlijk volgestroomd. En hé, hey, daar zien we ook ineens uh, de zwarte jassen... met de oranje accenten en uh, de zwart-oranje mutsel op. Dat moeten atleten zijn. Ja hoor, Daan Brilsmaan teamgenoot van Shinky Knecht... Ja, moeten we even kijken toch? Het Want het is hard. een historisch moment. Uh, hoe hebben jullie dat op de tribunes beleefd? Nou ja, dat was geweldig natuurlijk. Ja. Kijk, uh, we weten allemaal dat Shanky uh, het kan en uh, ja, je hoopt er allemaal op. En uh, bij Jorin ging het net mis, uh, super zuur. En Shanky uh, lukt het dan wel. En uh, nou, dat is alleen, uh, het is voelt als voor het hele team eigenlijk. Want, uh, ja, is dat zo? Natuurlijk, ja, hij pakt hem, maar uh, ja, we hebben met z'n allen heel hard gewerkt. Om, uh, nou, om schot weer op elkaar te zetten in Nederland. En, uh, en Shinky had nu die bronzen plaat. En dat voelt ja, voor mij tenminste als. Uh, nou ja, dat voelt voor mij ook eigenlijk wel een beetje als brons. We gaan voor het podium staan. De victory ceremony voor de short track speed skating men. 1000 meter. Daar zien we de beelden voorbij komen van Shinky Knecht en de kleur brons. En daar de beelden van Victor aan. Het is duidelijk, de Nederlanders in de minderheid op Plaza, En zo staan we allemaal klaar. Medaille de bronze, representant les Pays-Bas. Bronze medalist, representing Netherlands. Bronze, bronze prizor, представитель Нидерландов. Sienke Knecht. En daar bolt hij de vuisten, de armen gaan omhoog. Het moment voor Shiki Knecht. Hij krijgt de bronzen medaille, omgehangen. Een brede lach op zijn gezicht en weer de vuist de lucht in. Hij is er blij mee, Shiki Knecht. Hij heeft geschiedenis geschreven. Nou, hebben er hier op dit podium al de nodige Nederlanders gestaan. Maar dit is toch wel een heel bijzonder moment, hè? Nee, zeker. Ja, zeker. Ik ben er uh, heel blij mee dat ik hier heb mogen staan, ja. Ja, het is een lange weg natuurlijk geweest. Ik ben al zo lang met die sport bezig. Uh, voelt dit dan wel een beetje als de kroon op het werk? Nou ja, dus het kroon werk zou natuurlijk hartstikke mooi zijn dat het gouden medaille is. Maar ik ben super blij met mijn bronzen medaille. En uh, ik hoop dat er de aankomende week nog één uh, nog bij kan, uh, kan schaatsen. Ja, je leek in die schaats nog redelijk nuchter. Wel blij, maar nuchter. Uh, is het al een beetje gezonken het gevoel van ja, hoe je het een beetje moet, moet opvatten? Nou ja, ik ben gewoon uh, super blij met deze medaille. Uh, het is natuurlijk uh, fantastisch. Het is de eerste Olympische medaille. Uh, ja, uh, mijn naam staat nu wel in de boeken. Ja, dat, dat is absoluut een feit. We hebben gezien hoe jij van start ging dit toernooi. Het was een beetje schuchter, voorzichtig. Hè? Uh, ja, je zei dat oh, je nog een beetje last van dresen. Maar het lijkt dat je toch een soort van knop hebt kunnen omzetten. Ja, nee, natuurlijk. Ik heb met uh, Jeroen en met andere mensen over gesproken uh, binnen het team. En uh, ja, hebben me gewoon verteld dat ik om moest zetten omdat ik er gewoon uh, hierna gewoon volle bak voor moest gaan en dat heb ik gedaan en uh, dat resulteert in uh, deze blondse medaille. Ja, Jeroen zei, ik heb het er bij me ingeschopt dat hij attent moest rijden, dat hij voorin moest zitten. Ja, nee, inderdaad. Het nee, heeft er geholpen. Victor Dan stond je op het podium naast twee Russen. Het Werd toch een beetje een Russisch feestje. Maar je hebt nog een kans om dat nog een keer recht te zetten. Natuurlijk ja, en. Uh... Ik uh, neem aan dat je op een relay doet en dan gaan we er uh, gewoon volle bak voor om uh, dat Russische feestje flink te verstoren. Ja, want uh, ja, steekt dat een beetje, die Russen? Het is nee, altijd een ja, beetje onderlinge strijden. Ja. Nee hoor, uh, alle, alle landen strijden onder elkaar en uh, hij, was dit keer, hij was vandaag de beste. Dus daar uh, ja. kunnen we niks aan doen. Volgende keer beter. Vandaag dus een feestje, maar de knop moet snel weer om hè? Ja, nee, natuurlijk. Het is een hele leven feest en dan uh, gaan we morgen weer terug in training hoor. Dames en heren, победiteli, prizori, Olympische en als het feest dan voorbij is, zien we op de oranje fiets zitten Niels Kerstelt. Die heeft toch ook wel, denk ik, genoten voor dat podium. Hè? Ja, dit is echt geweldig. Dit is echt een uh, hele grote opsteken. Zeker bij ons in het team uh, wordt deze medaille echt heel erg gevierd. Kijk, het zit er al heel lang aan te komen dat er, uh, met alle me resultaten die de afgelopen jaren neergezet zijn, maar toch een, uh, dat met een Olympische medaille bewijzen nog een keer, dat is wel... Uh, ja, dat is gewoon super mooi. Heb jij genoten van Shinky als je hem zag ook in die finale? Hoe die het uiteindelijk dan toch uh, veilig stelde? Ja, ik vond het mooi. Ik heb Shinky vaker al een pitbull genoemd. Ja. En uh, je, kan het, je kon het vandaag gewoon zien, die scherpte. Uh, uh, naar voren springen uh, op het moment dat iemand hem bijna wilde inhalen, of uh, dat hij er zelf tussen sprong wanneer twee anderen voor hem een klein foutje maakten. Ja, er was zoveel zo gretigheid straalde dat uit. Ja, dat vind ik mooi. Daar kan ik echt van genieten. En uh, nou, je ziet wel dat Shinki behoorlijk aan het groeien is in dit toernooi. En dat, uh, nou, dat belooft ook wat voor later. Edwin Cornelissen was bij het uitreiken van de bronzen medaille... aan Shinki Knecht voor de 1500 meter short track. Uh, twee wedstrijden staan op het punt van beginnen. En één daarvan is Roda tegen ADO. Een echt degradatieduel, want het is nummer 16 tegen nummer 18. En ook twee ploegen, Frank, wil je iets hebben met trainers? Hè? Of, of liever gezegd met nieuwe trainers... Ja, want uh, allebei uh, redelijk vers een andere uh, trainer gekregen. Vrezen uh, natuurlijk nog maar kort. Eén wedstrijd uh, mogen coachen, die tegen Vitesse. Dat was al redelijk succes. Want uh, bij Vitesse een puntje ophalen is voor Ado natuurlijk niet zo heel erg slecht. En Jondal Thomasson is uh, de andere trainer, die van Roda JC. Die moet nog een beetje op gang komen met uh, zijn elftal. En deze wedstrijd is daar uitermate geschikt voor natuurlijk het verschil. Tussen de nummer 18 en de nummer 16 is namelijk één punt in het voordeel van Roda JC... En uh, dat heeft overigens een uitstekend uh, record staan tegen Ado in eigen huis. Maar dat zegt helemaal niks over deze wedstrijd. Het meest opvallende moment tot nu toe trouwens voordat de prinsen op het veld zijn. Want dat wordt daarna natuurlijk een opvallend moment. Buiten het vuurwerk dat je op de achtergrond hoort was dat er een dweilorkest over het veld liep. Dat dwars door het Limburgse volkslied heen uh, liep te spelen. Dat vond ik dan op zich nog wel weer aardig. Want ik hoor dan toch nog liever het Limburgse volkslied dan het dweilorkest moet ik eerlijk zeggen. En daar ging het Limburgse volkslied hard overheen bij uh, beide ploegen de nodige wijzigingen bij ADO Beugelsdijk en Amelberg beiden uh, geschorst Coutinho geblesseerd de doelman hij uh, niet op doel dus Swinkels staat daar wel en bij ADO weer terug de Deen Geert op het middenveld en Wildschut gaat uh, zijn debuut maken bij ADO spelend vanaf de linkerkant in de aanval en ook bij Roda drie uh, andere spelers in het veld ten opzichte van uh, de laatste wedstrijd die tegen NAC uit die werd verloren met 2-0 Biemans is er niet, bij Bonifatia niet en Jansen niet. Zij worden vervangen door Ramos, die vandaag zijn basisdebuut maakt. Heeft tot nu toe precies zes minuutjes gemaakt bij uh, Rode JC. Uh, want het is lang geblesseerd geweest. Uh, geweest. Eigenlijk pas sinds uh, de winterstop weer uh, erbij. Kali is terug van een schorsing. En Paulisse is degene die Jansen gaat vervangen in deze wedstrijd in de basis. Nou, zometeen gaan er ongeveer 28 carnavalsprinsen aftrappen. En daarna gaan we echt aftrappen bij Rodi EC tegen ADO. En de andere wedstrijd is LKC en EC. En hoewel het verschil tussen beide ploegen vijf punten is, Bas eigenlijk kun je ook dit eigenlijk wel een degradatieduel noemen, hè? Ja, zeker. En als het voor deze twee ploegen de komende weken... schuine streep maanden allemaal crescendo zou gaan... Dan blijkt dit de voorbode te zijn geweest voor een play-off voor Europees voetbal. Want zo dicht zit het allemaal bij elkaar. Om maar aan te geven, als je drie keer verliest, zit je in de zorg. Als je drie keer wint, sta je ineens achter. Het kan dus alle kanten op, maar dat deze ploegen eerder naar beneden kijken dan naar boven, dat mag duidelijk zijn. Het heeft zo links en rechts wat problemen opgeleverd voor beide trainers om een opstelling te maken waar ze helemaal achter stonden. Als gevolg van wat blessures en schorsingen. Bij RKC bijvoorbeeld geen Sander Duits, die is geschorst. Dat betekent dat Jungschleger in het elftal verschijnt op het middenveld. Lamey is terug van zijn blessure, speelt weer respect Dat betekent Appau weer op de bank. De Ridder, na zijn goede invalbeurt tegen Utrecht, niet alleen vanwege die geweldige goal. Maar ook omdat hij gewoon goed speelde, is linksbuiten Dat betekent dat Schet op de bank zit. En bij NEC is uh, nou ja, een deel van de ziekenboeg leeggestroomd, Stefaniek Jahan Baks... Zijn er weer bij. Dat gaat dan ten koste van Janscher en Hemline. Die ook niet helemaal fit zijn en op de bank zitten. En op die bank zien wij ook weer bijvoorbeeld Victor Palsson, De IJslander, een tijdje weg geweest. Tobias Heitz, geschorst geweest in de vorige wedstrijd. En nu ook weer van de partij, maar moet genoegen nemen met een plekje op de bank. Nielsen blijft dus naast Van Eijden in het centrum staan. De wedstrijd is in gang gezet. En ik ben benieuwd wie er kan. Ik ben ook wel benieuwd wie er durft. Want dat is vaak in dit soort duels, nou ja, minstens net zo belangrijk. Het balbezit is in ieder geval voor RKC via Lamey. Aan de rechterkant van het veld die zoekt contact met Snow. Ogenblikkelijk kijken we naar de rechterkant. Waar opvalt dat Joachim. Maar dat is een trucje dat Erwin Koeman de laatste tijd wel vaker uithaalt. Eigenlijk Joachim de Luxemburger zo rechtsbuiten is. Waardoor Kastelen, de snelle Kastelen, in de spits opduikt. Dan zal hij wel een beetje mee gaan switchen. Maar voorlopig staat het in het begin van het duel op die manier. Balbezit was voor RKC. Wordt nu op het binnenveld overgenomen door Kolwijk voor NEC. We zijn een half minuutje onderweg in Waalwijk. Roda en Adem ook begonnen, Frank? Ja, ietsje minder lang dan in uh, Waalwijk. Maar inderdaad, de aftrap is inmiddels geweest. Eerst een paar prinsen die een bal in het doel mochten schieten. Dat is deze twee ploegen in de eerste minuut van deze wedstrijd nog niet gelukt. Maar die pakken het ook ietsje serieuzer aan ten opzichte van elkaar. Het is tenslotte een belangrijke wedstrijd. Luiks achterin voor Roda. Kan richting de middenlijn opschuiven een lange bal geven. Normaal gesproken zou daar dan bijvoorbeeld een de moesje achteraan rennen. Nu speelt Pluim in de punt van de aanval. Daar afwisselend althans met Donald. Het was de bedoeling dat Donald erachteraan ging. Want Pluim liep op het middenveld. En dat uh, gebeurt niet. Dus kan Swinkels de bal oprapen. Eén wedstrijd heeft Swinkels dit seizoen al gespeeld. Dat was uit bij NEC. Daar begon de ellende eigenlijk voor ADO. Want na die wedstrijd stonden ze onderaan. De wedstrijd verloren. En uiteindelijk kostte dat dus de trainer de kop. En daarom staat Henk Fraser, of zit Henk Vrezer tegenwoordig op de bank bij deze wedstrijd, bij wedstrijden van Ado Den Haag. Ado, de bal opgeraapt op het middenveld. Nadat Swinkels bijna die bal een minuut aan de voeten heeft gehad... komen we nu over de rechterkant met een goede voorzet. Richting de tweede paal kan nu meteen ingekopt worden. Nee, van Duinen, daar zit nog net luiks tussen de eerste mogelijkheid voor Ado Den Haag. Nog een keer een bal voor bij Roda. Wat paniek achterin om hem weg te krijgen. En dat lukt dan in tweede instantie uiteindelijk wel via Suciin kan Roda uitverdedigen. Anderhalf minuut onderweg in Kerkrade 0-0 nog. De grote vraag is natuurlijk wie kan Ajax bijhouden? Twente of Vitesse? Want dan gelijk spelen, we zeggen allebei niks Richard. Nee, beide ploegen zullen vanavond vol voor de overwinning moeten gaan. En je ziet dat het beste bij FC Twente dat in de eerste 45 minuten duidelijk de betere ploeg was in Enschede. Vrije trap nu vanaf de rechterkant ingekopt door Vijn En dan kan Vitesse er misschien uitkomen via Atsu. Controleert de bal met het hoofd. Vitesse dat verkrampt speelde de eerste 45 minuten. Er is weinig vertrouwen op dit moment in het elftal van trainer Peter Bos. En aan de andere kant zie je dat FC Twente een stuk frisser oogt. Heeft ook de kansen gehad om een doelpunt te maken. Drie goede reddingen van Piet Veldhuizen op Schoten van Promes op Castanjos en Tadic. Maar veel meer heeft Twente ook weer niet afgedwongen. Twente dat veel meer balbezit heeft gehad in de eerste 45 minuten. En wat opvalt aan de kant van Vitesse. En dat was juist het handelsmerk in de eerste seizoenshelft dat de ploeg uit Arnhem de bal heel erg snel weer kwijt is. Voorzet nu vanaf de linkerkant richting Promes. Maar die gaat onder de bal door over de achterlijn. En dus mag Veldhuizen die bal weer gaan oprapen. 47 minuten op de klok in de Grolsvesten en Veldhuizen die wijst dus naar zijn vleugelverdedigers. Waar hij van wil zien dat ze wat dieper gaan staan. Maar er wordt er nauwelijks bewogen aan de kant van uh, Vitesse. Wat irritatie zie ik nu ook bij uh, de doelman van Vitesse. En dan gaat het via Kasia uiteindelijk naar voren. De bal wordt weggekopt door Koppers achterin bij Twente. Dan balverlies aan de kant van de thuisploeg. En via Ab Ibarra dan misschien de mogelijkheid voor uh, Vitesse. Via Koppers gaat de bal opnieuw over de zijlijn. En dus krijgen we een uh, ingooi aan de rechterkant van het veld. Vrij diep op de helft van Twente. Met Leerdam die dus geel heeft gekregen. Er volgende week bij Vitesse niet bij is. Vanwege een schorsing. Bal slecht weggewerkt. Nu door FC Twente. Door Ebi een het schot van af een meter of 25 van Patrick van Aanhold. Dat gaat een metertje over het doel bij Marsman. En zo staat het na drie minuten in de tweede helft hier in Enschede. Nog altijd 0 tegen 0. Wie geeft de eerste raak klappen bij Seisling tegen Silic? Mark Brassen. Nou, het leek erop dat dat Marien Silic zou zijn. De Kroaat begon met z'n veren, haalde zijn eerste game binnen. Vrij moeiteloos. Eén puntje kreeg hij tegen. Toen kwam de eerste service game van Igor Sijsling En daarin kreeg Silic meteen een breakpoint. Maar toen kwam er een ace van Sijsling, Trok de stand gelijk. Het werd verder gelijk. En de Nederlanders speelden toen nog meteen twee goede punten. En hield daardoor dus toch zijn service game. Het is belangrijk. Zeisling spelend met van dat, ja, van dat sporttape in zijn nek. En deels ook om zijn schouder. Maar ik heb niet het idee dat die daar nou in de eerste game heel veel uh, last van hebt. Misschien moeten we er ook niet, maar niet al te veel uh, over gaan hebben. Het is nu inmiddels in de service game van Marine Silic... wordt het nu 0-40. En dat betekent dat er nu uh, drie breakkansen zijn van, uh, voor Igor Seisling. Die, uh, ja, dat niveau wat hij in de vorige partij doet... en waar we het al eerder over hadden... dat hij zo frank en vrij staat te spelen. Dat hij de ballen zo goed staat te raken. Nou, dat zien we nu gelukkig ook in, uh, in deze game... waarin uh, Marine Silic serveert. En waarin Igor Seisling dus uh, kansen krijgt... om de eerste tik waar jij het over had, Ronald. Om die eerste tik hier uit te gaan delen. Kroat heeft nu een goede eerste service nodig, slaat de eerste service in het net. En dus krijgt Igor Sijsling een tweede service te verwerken. En dat betekent dat er kansen zijn voor de Nederlander. Dus kijken of hij die tweede service meteen weet aan te pakken. Er komt wel een snelle backhand. maar die gaat in het net. En zo forceert Igor Sijsling de break nog niet. Maar hij heeft nog altijd twee breakkansen. RKC NEC, Bas Tiggeleuk. Ja, 0-0 na 6 minuten. Hij zat er al bijna in voor NEC. Al na een seconde of 80, Bal op de paal van Jahan Baks. De Iranier die aan de rechterkant voorin speelt bij de ploeg uit Nijmegen. Schitterende E2 ging eraan vooraf. Waarbij Jahan Baks de bal terugkrijgt via het hoofd van Rex. Terwijl nu Andersson weg is. Die laat de bal liggen voor Kassel. En die schiet er dan aan de andere kant maar in. En zo is het na 6 minuten gewoon 1-0 voor RKC. Een tegenstoot zoals je dat eigenlijk graag ziet. Als je tenminste de trainer van RKC zou zijn. Of voor mij part supporter. Want je doet je ogen dicht als je nu... Aanhanger van de NEC bent in de wetenschap dat jouw ploeg dus al in de beginfase heel dicht bij een treffer is geweest. maar de paal in de weg stond. En ook nog ongelukkig een terugstuiterende bal. Niet voor de voeten van een van jouw ploeggenoten ziet komen. Maar voor de voeten van een tegenstander. Zodat hij kon worden weggewerkt. En dan nu een counter van RKC. Waarbij Van Eyden eigenlijk in een poging te verdedigen. Weliswaar nog op 30 meter van het doel. Maar toch wegglijdt. Dat verschaft dan andersom ineens de ruimte. Die bedenkt zich op het moment dat hij wel ziet dat hij zelf kan schieten. Maar heeft gezien. Dat er uh, nog eentje uit zijn rug komt lopen. Dat is Kastelen. Hij laat de bal eigenlijk gewoon liggen. Voor Kastelen die hem vanaf de rand van het strafhofgebied Gewoon keurig links in de hoek legt. En dat is een, gewoon een goede goal van RKC. Heel vroeg in het duel 1-0. En wordt het meteen gekker ook. Want de diepe bal nadat NEC de aftrap heeft genomen. Maar ogenblikkelijk de bal kwijtraakt. Komt alweer in de richting van Andersson. Maar dit keer is hij net te hard en verdwijnt hij in de handen van Kalle Jonsson. De Zweedse keeper. Hij dus gepasseerd. En RKC op een 1-0 voorsprong in Waalwijk tegen NEC. Zo'n vroege goal maakt een wedstrijd vaak veel leuker. Rode Ado, Frank Wielheid. Ja, we wachten zeven minuten ja. onderweg. Het is uh, <laughs> nog geen, uh, hier nog geen goal gezien. Wel nu een kans aan uh, Haagse kant. Malone die een bal naschuift met binnenkant rechts. Vanaf uh, randje strafschopgebied. Aan de andere kant een soortgelijke kans. Al had Soetsuwin wat meer bedenktijd. Hij kwam namelijk van 30 meter aanstormen tot uh, randje strafschopgebied En besloot in plaats van te pazen, want daar had hij onderweg over nagedacht... toch maar te gaan schieten. Hij schoof de bal voorlangs de goal bij Swinkels. Ado houdt aan dit schot van Malone in ieder geval nog een hoekschop over... en uh, neemt rustig de tijd via Holla om die uh, bal te gaan nemen... vanaf de linkerkant van het veld. Natuurlijk, uh, alle lange, lange mannen weer mee uh, naar voren... en die komen nu allemaal naar de eerste paal... maar ook nu neemt Holla nog rustig de tijd. Bal weggekopt voorlangs de goal bij uh, Rode JC via de eerste paal. En dat levert een nieuwe hoekschop op aan de andere kant. En Holla is uh, ook daar degene die je moet gaan nemen. En uh, die gaat dus helemaal vanaf uh, de rechterkant... nu naar de andere kant uh, toe lopen... om uh, de indraaiende hoekschop te gaan nemen vanaf die kant. En Holla maakt ook nu geen haast. Hij kent de statistieken van Aden Den Haag in Kerkrade. die zijn een hondsberoerd, 40 jaar zonder overwinning in uh, Kerkrade. Dat zijn cijfers die er toe doen. Maar dat zijn ook cijfers die uiteindelijk ergens een keer onderbroken worden. Dat zou zomaar vandaag kunnen zijn. Zeker gezien het feit dat er na acht minuten nog 0-0 staat. Daar komt de hoekschop. Wordt opnieuw weggekopt. Nu wel uh, naar voren toe. Uh, als je van Rode JC uitpraat. Het zoet opnieuw aan de wandel. Met die bal naar de linkerkant. Paulisse daar draait weg. Draait een beetje over de bal heen. Maar draait tegelijkertijd wel ook weg van Zuiverloon. Die maakt daarbij een overtreding. Dus is het nu een vrije trap voor Rodi JC op de helft van Ado, linkerkant. En ook bij Roda maakt nu niemand echt aanstalten om haast te maken... om die vrije trap te gaan nemen. En bij Ado is dat al helemaal niet het geval. Zuiverloon, die rustig de bal aan Paulisse geeft. Van Pepper dan, als hij hem eenmaal heeft... neemt hij in ieder geval wel snel de vrije trap. Maar dat is dan ook nog al te weinig actie in de beginfase van deze wedstrijd. 8,5 minuut zijn we onderweg, 0-0. Ja, en je kan wel praten over een vroege goal... maar ik denk dat Richard van der Maden al heel blij is met een late goal. Al is er maar één. Ja, en hier zou een doelpunt zeker de wedstrijd ook leuker maken. Daar is het wachten op nog altijd 0-0 in de topper. De nummer 2 tussen de nummer 4 en Twente is misschien dan nog wel de betere ploeg. Ook in de tweede helft. Maar langzaam zie ik toch ook dat Vitesse iets beter in de wedstrijd komt. En dat Twente veel slordigheden aflevert de laatste minuten. Nu Prupper met een paasje het strafsopgebied En is daar Piazon? Nee, want hij heeft geen controle over de bal. Net iets te scherp gepaast door Prupper. Maar dat was toch weer een kansje voor Vitesse Piazon zon net niet. 53ste minuut. 0-0. En de bal inmiddels uitgetrapt. Alweer door Marsman. Twente heeft het even wat moeilijk. Nu op het middenveld. Evisilio met de paas. Ook niet goed. Ingeleverd. Van der Heijden in de middencirkel. Vangt op. Goed voor zijn man gekomen. Paas de bal breed. Naar de rechterkant. Daar staat Leerdam. Leerdam vervolgens naar Kasja. Kasja, de aanvoerder voor zijn rechter. En opnieuw wordt er weinig bij Vitesse bewogen. Dan het middenveld maar weer inspelen. Diep nu naar Prupper. Prupper met de bal aan de voet. Richting het strafsobgebied. Voorzet met zijn rechtervoet. Richting Havena Bal weggekopt door Bjar dan nog een keer Prupper weer Havenaar. Daar komt Vitesse nu agressiever in de duels. Maar is er ook een overtreding gemaakt door dezelfde Havenaar naar die inzet van Prupper. En heeft Twente in deze fase ook wel even wat behoefte aan wat rust. Overigens doet Vitesse het dit seizoen in uitwedstrijden natuurlijk niet onaardig. Al zeven wedstrijden op rij, geen nederlaag geleden. En in de grote wedstrijden, neem bijvoorbeeld drie weken geleden het duel in de Kuip. 1-1, terwijl ik nu moet kijken naar Twente. Castanjos, Castanjos, ja! En de bal zit erin, zo. Maar uit het niets. De eerste kans in de tweede helft. En Twente slaat toe. En het is Luc Castanjos, de spits. Met zijn dertiende doelpunt dit seizoen. Casja, de aanvoerder, baalt. Want Twente speelde dit heel aardig uit. En Vitesse zag er niet goed uit. Het was weer chaotisch achterin. Zoals dat in de eerste helft vaker het geval was. De bal van achteruit gespeeld. Casja zit mis. En dan rolt de bal voor de voeten van Castaños. Op een meter of 16, 17 passeert hij dan Veldhuizen met een lage schuiver in. In de benedenhoek. En zo leidt FC Twente. Verdiend na een minuut of tien in de tweede helft. Met 1-0 tegen Vitesse. Heeft in die game waarin hij kansen had nog gewonnen Maak? Ja, die game heeft hij uiteindelijk binnengehaald met heel erg goed spel. En dus leidt de Nederlander met 2-1. Alleen in de game daarna, die game is nu nog bezig. De eigen service game van Sijsling. kwam hij 40-0 achter. Waren er drie breakkansen dus voor Marin Silic, de Kroaat. Nou, hij heeft ze alle drie weggewerkt. Maar zojuist mist Igor Zeisling een voorrend. vrij ruim. En dat betekent dat Marin Silic opnieuw een kans krijgt... om de service van Igor Zeisling te breken. Sijsling niet alleen spelend met een tape in zijn nek... maar hij heeft ook een... Ja, Rafael Nadal-achtig bandje om de knie. Hij heeft ook wat knieproblemen. Het is een vrij stroeve baan. Terwijl Silic nu de breekpakt, terugbreekt en de stand op 2-2 wordt gezet. Ja, het is een vrij stroeve baan. De spelers glijden wel, maar het is wel een aanslag op de ledematen. En na die naast die schouderblessure heeft Seisling dus ook een beetje last van zijn knie. Vier games gespeeld in de eerste set. Het is 2-2. KC kwam heel snel voor tegen NEC. Bastiglijk. Ja, en als je dan uh, denkt dat zullen ze wel beter zijn ook. Dan kom je bedrogen uit. Want het is NEC dat werkelijk beter voetbalt in Waalwijk. Dat heeft al geresulteerd in een bal op de paal na 80 seconden. Dat resulteerde zo even in een schot van Comboy op de lat. En zo kan je zeggen dat NEC toch in ieder geval geen geluk heeft in deze wedstrijd. Marc Arcee op een 1-0 voorsprong gekomen door die goal van Kastelen na 6 minuten. Waar dan ook weer een soort merkwaardige glij streep-struikelpartij aan vooraf ging van Rens van Eijden. Dan hebben we vrij veel glij- en struikelpartijen gezien in Sochi. Maar dat het hier in Waalwijk zal gebeuren op een veld waar het toch bepaald niet gevoer heeft, dat had ik niet verwacht. Overigens, met het oog op Sochi is het logisch dat Erwin Koeman ook vanavond weer Evander Snowboard heeft opgesteld. En het gerucht gaat dat ze, toen ze hoorden dat hij in, NAC, uh, in Breda bij NAC wegging, dat ze ook nog hebben geprobeerd om Anthony Curling over te nemen. Maar dat is net mislukt. En nou stop ik met alle flauw grapjes. Die zijn er in één Goed, keer. Goed komt Bas. EDC weer, zeker, maar dat houdt nu op hoor. Vanaf de linkerkant komt voor, die staat buiten spel. Zo wil hij wel graag, maar moet hij het balbezit nu even aan RKC laten na 13 minuten. Met dus voor de duidelijkheid de 1-0 voorsprong voor NEC of voor RKC. En ik zie nu op de monitor Anton Jansen, de trainer van de NEC. Die bepaalt niet vrolijk kijkt. En daar kan ik me dus wat bij voorstellen. Hij heeft gezien dat zijn ploeg goed voetbalt. Hij heeft gezien dat zijn ploeg mogelijkheden heeft gekregen. Maar als je al paal en lat hebt geraakt binnen het kwartier. Dan, er is er weinig reden tot lachen. De vrije schop van de doelman, want die neemt hem. Seda buiten zijn strafhulpgebied. Komt in de richting van Joachim, die wil wel de lucht in. Maar ziet uiteindelijk dat hij die bal niet echt onder controle kan krijgen. Komt de bal terug naar Seda. Seda ramt hem nu weg, onder druk gezet nog door een van de NEC. Dat oogt allemaal wat onhandig en chaotisch zelfs. Zeker als de bal dan weer helemaal terugspringt naar de rechtsback. Lamei, die moet daar meters voor teruglopen. Om de bal binnen te houden. Dat lukt wel. Het is 1-0 bij RKC NEC. En het is 0-0 bij Roda Ado. Ook daar is een, tot een minuut of 12 gespeeld. En Twente staat met 1-0 voor tegen Vitesse. Dat is al in de tweede helft. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio OVT. Met deze week een aantal.